8 uur, Marion Koekoek met het NOS Journaal. Bij thuiszorgorganisatie Sensire in de Achterhoek komt een waarnemer. Die moet erop toezien dat de afspraken over thuiszorg met staatssecretaris van Rijn worden nageleefd. Van Rijn heeft met de gemeente in de Achterhoek afgesproken dat geprobeerd wordt de aanbesteding voor de thuiszorg zo snel mogelijk af te ronden. Daarbij worden thuiszorgers zoveel mogelijk bij hun oude cliënten van Sensire ingezet. Sensiere heeft collectief ontslag voor medewerkers aangevraagd. Dat ontslag is volgens vakbond Avacabo FNV al anderhalf jaar geleden door Sensiere bedacht. Met gemeenten zouden plannen zijn gemaakt om de medewerkers na hun ontslag te laten terugkeren in een goedkopere constructie als Alpha hulp Van Rijn schrijft de Kamer dat hij daarbij niet heeft kunnen ontdekken dat er iets verkeerds is gebeurd. SP, CDA en PVV zien in de doorrekening van het begrotingsakkoord bevestigd... dat er helemaal geen tienduizenden banen bijkomen. Er is wel een banengroei, maar volgens het CDA is die niet structureel. De SP zegt dat mensen worden blij gemaakt met een dooie mus. Een PVV-leider Wilders spreekt van een waardeloos nulakkoord. Uit de CPB-berekening blijkt dat Nederlanders er kwart procent op vooruit gaan... en geen half procent op achteruit, in vergelijking met de plannen op Prinsjesdag. Het kabinet sloot het akkoord met drie andere oppositiepartijen... D66, ChristenUnie en SGP. De Tweede Kamer is het met minister Timmermans eens... dat er nog geen reden is om het bezoek van de koning aan Rusland af te zeggen. Willem-Alexander gaat op 9 november naar Moskou... om het Vriendschapsjaar Nederland-Rusland feestelijk af te sluiten. Maar heel feestelijk is het allemaal niet meer. Onder meer door de arrestatie van een Russische diplomaat in Nederland... en de mishandeling van een Nederlandse ambassademedewerker in Rusland. Een deel van de Kamer wil het vriendschapsjaar voortijdig beëindigen... maar ook dat vindt Timmermans nog niet nodig. Het weer, het wordt droog en de wind neemt af. Vannacht kan er lokaal mist ontstaan. Morgen in het zuiden en westen bewolking en mogelijk wat neerslag. Elders af en toe wat zon. Het wordt maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB-verkeersinformatie ah, viel op de A15 van Goorkem naar Nijmegen... tussen de afrit Leerdam en Dijl staat drie kilometer...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 Alice de Bruin. Een hele goedenavond. Twee dingen staat deze week in het teken van de vluchteling. Mensen die huis en haard verlaten op zoek naar een betere toekomst. En vandaag is mijn gast Ruud Lubbers, oud-CDA-premier. Hij was hoge commissaris voor de vluchtelingen bij de Verenigde Naties. En hij is nu voorzitter van de UAF, de Stichting voor Vluchtelingenstudenten. Goedenavond, meneer Lubbers. Goedenavond. Heel fijn dat u er bent. En laten we maar gelijk met toch uh, ja, vervelend nieuws... van de afgelopen weken beginnen. De haven van Lampedusa is veranderd in een mortuarium. Het ene na het andere lichaam wordt geborgen... Hoeveel mensen er precies zijn omgekomen bij de ramp... voor de kust van het Italiaanse eilandje Lampedusa is nog niet bekend. Maar het zijn er minstens 134. En het zullen ook niet de laatste zijn deze maand... want oktober is dé oversteekmaand bij uitstek... omdat de zee daar nu betrekkelijk rustig is. Europa moet ingrijpen, anders wordt de Middellandse zee een kerkhof. Een dramatische oproep nu van de premier van Malta... nadat weer een schip vol vluchtelingen is vergaan. Ja, dat was het vreselijke nieuws van de afgelopen weken, meneer Lummers. Wat heeft u nou in dit hele verhaal... waar ieders maag van omdraait zo ongeveer, het meest geraakt? Ja, ook eens het meest geraakt zijn natuurlijk... die mensen uit ja, de beelden kunnen zien... die uh, in zee liggende vluchtelingen wilden redden. Dat ook met een aantal gelukt is. Maar op een gegeven moment, omdat ze zelf te zwaar werden... het op moesten geven. En wat we ontroerd heeft haast is de aanwezigheid daar van Nederlandse gewoon schepen in die buurt... die de moeite namen om werkelijk absoluut hulp te gaan verlenen Dat is heel effectief gebleken. Dus dat is dat verdrietige beeld en ook een, een, ja, iets waar je een beetje trots op bent. Maar de kern is natuurlijk dat deze dagen... het is nu onontkoombaar, Brussel, Europa dus, de landen samen een verantwoordelijkheid moeten gaan nemen dat dit niet meer kan gebeuren. Ja, wat is dus makkelijk gezegd. Ik ga ook geen adviezen geven, want dan ga ik op die stoel zitten. Maar dat moet natuurlijk wel gebeuren. Ja, want, nou, wat, wat is er nou misgegaan dat dit zo uit de hand heeft kunnen lopen? Volgens omdat u? iedereen zegt we zitten als per land alleen voor onze eigen verantwoordelijkheid. En als zij in die bootjes gaan, is het onze verantwoordelijkheid niet. Maar dat kan je in de reden niet zeggen. Dit is een stuk van Europa. Je ziet zelfs dat in dat dorpje... een klein plaatsje... de mensen zelf in opstand komen nu. Dat dit zo niet langer kan. Dus uh, ja, dat is eigenlijk het antwoord. En zo kon het dus wel gebeuren. Maar er zijn natuurlijk afschuwelijk veel... Uh, absoluut... ja, triestmakende vluchtelingenverhalen. Syrië nou weer. Enorme hoeveelheden mensen en dergelijke. Er is dus een hoop te doen, maar... Ik u focust nou op dit punt en u heeft gelijk. We zien allemaal die televisiebeelden. En ik hoop in hemelsnaam dat men nu actief wordt. En ja. niet zegt dat is de zorg van landen. Niet van ons uh, mensen in Brussel. Nee, het is een stuk van Europa. We moeten ons doodschamen dat er gebeurt. Ja, en, en, en doodschamen, dat doen ook heel veel mensen. Maar, maar het heeft wel kunnen gebeuren. Dus wat zou er nu volgens u moeten gebeuren? Moet er één Europees vluchtelingenbeleid komen? Ja. Ja, maar vooral ook dat het begint met het menselijk punt. Dat je voor die ellende verantwoordelijk bent. En het idee, wij hebben daar niks aan te doen. Dat heeft een tijdje geleefd en dat kan zo niet langer doorgaan. Maar nogmaals, ik ga hier niet de wijze man zitten. zoals een gepensioneerde man zeggen. Nou, dat moeten ze zo dus in Brussel beslissen. Maar het belangrijkste is in ieder geval dat ze nu eindelijk gezegd hebben. Ja, we gaan er iets van doen. Ja, want dat is, is nodig vandaag ook nog. De Italiaanse minister van Integratie, Celine Keyenji. Ik hoop dat het de naam goed uitspreekt. Ze zegt, het huidige beleid is volstrekt ondoelmatig gebleken. Ieder lijk op Lampedusa is een nederlaag voor de Europese immigratiepolitiek. Dat is ook zo. Maar ook het menselijke punt. Waarbij immigratiepolitiek wordt vaak gedacht in voorschriften... Dat mensen niet toegelaten worden, dat mensen teruggestuurd worden. Dat is allemaal waar. Er zullen zulke regelingen heb je nodig. Maar je hebt ook nodig het menselijk besef. Dat je daar die mensen niet kan laten verzuipen in de zee. Dus je moet iets doen met elkaar. Om ook als er iets, wel een bootje te water gaat. Nou ja, dat het punt is. We kunnen niet zeggen, die mogen er niet in. Laten ze maar vergaan. Laten ze maar gewoon verzuipen. En dat is, toch, dat, is, dat is de kern van het, dat, dat besef moet nu voortkomen. En dat besef heeft u gemist de afgelopen dat heb ik periode? Ook gemist, ja, dat zie je nu ook. Ja, ja en, en, en hoe komt dat, denkt u, dat dat besef er niet voldoende is geweest? Nou, te bureaucratisch denken, niet menselijk denken. Dat is één deel. Ook in de landen zelf te veel een houding van iedere vluchteling moeten wij tegenhouden. En dat is absoluut fout. Dus het, het menselijk aspect gaat voor. En daar kunnen we dan nu over, misschien over gaan praten. Je ziet toch vluchtelingen niet alleen als mensen die totaal niks van waarde met zich meebrengen. Het leven brengen is natuurlijk met zich mee, maar ook capaciteit om dingen te doen. En we hebben daar vroeger anders tegen aangekeken. U zelf ook vroeger, want u bent zo lang nou, politiek nee, maar actief ik geweest. ik ben natuurlijk veel ouder... Ik, dat u sprak over het Universitair Asielfonds, waar ik voorzitter van ben. Ik herinner me nog goed de tijd dat het opgericht werd door een rector van Jivekes in Amsterdam. Die zei wij als universiteiten moeten die mensen ook helpen om hier te gaan studeren. Ze welkom heten. En zo hebben we de eerste groepen gehad hè, uit landen als Hongarije, Tsjechoslowakije. Ja, dat was nog een tijd van het communisme. Ja, nee, maar, maar... Maar, maar, maar daar wil ik het zo nog met u over hebben, als ik u even mag onderbreken. Want toch nog even terug naar het nu, hè? want u zegt de menselijke maat moet weer terug. We zien ook veel politici nu uh, uh, ja, eigenlijk moord en brand schreeuwen hè, van dit kan niet meer. Ik wil toch dat we even eerst luisteren naar uh, iemand die daar ook wat over zegt. Dat is Heinde Haas. Hij is uh, prominente migratieonderzoeker aan de Universiteit van Oxford. Ja, ik vind inderdaad dat de Europese politici krokodillentranen huilen... als ze uh, op het ene moment een minuut stilte in, uh, in acht nemen... wat ik op zich gepast vind voor de slachtoffers uh, van het Lampedusa-drama... maar vervolgens door de orde van de dag overgaan... en hetzelfde beleid voortzetten, wat juist heeft geleid... tot uh, toenemende risico's en, en kans op dood uh, van migranten. Ik vind dat heel erg hypocriet. Hypocriet, zegt hij. Krokodillentranen. Ja, ik ben dat met die man eens... Het heeft geen zin om alleen je op te winden als er televisiebeelden zijn van wat nu gebeurt. Het gaat erom dat, dat je ze niet vergeet. Dat je ze voor je houdt. tot je een goede aanpak hebt gevonden. Dus ik ben het hiermee eens dat het nu roepen, van dat moet anders, het is schandalig. Ja, we zijn er zelf bij. Het is ons Europa. Ja, en, en, en als u dan terugkijkt naar uw tijd, dat u zelf premier was. Eh, denkt u daar wel zo van na dat u misschien toen al dingen anders had kunnen doen of in gang had kunnen nou, zetten... om dit te zien, voorkomen? Ik, ik heb het zien verslechteren hè, toen ik opgroeide. U krijgt deze dagen in deze uitzending... Djangis Gabor, Hongaarse naam. Ja, morgen naam. is hij te gast. Ja. Uh, ik ken hem natuurlijk persoonlijk. Ik was heel trots dat hij lid van een van mijn kabinetten werd. Uh, in die tijd uh, waren wij zo positief over vluchtelingen... waren slachtoffers toen van het Sovjet-systeem. heeft natuurlijk geholpen. Maar later hebben wij ook mensen uit Chili... Grote in grote aantallen welkom geheten in Nederland. Dat is een hele andere sfeer. En dat zie je het geleidelijk veranderen. Dat was ook al in de tijd dat ik minister-president was. Dat eigenlijk de opdracht wordt... zorg dat hier zo min mogelijk mensen komen. En dat is te ver gegaan. En dat is steeds verder gegaan. En, en voelt u zich dan wel eens schuldig... dat u misschien daar in de tijd ook aan mee heeft gedaan? Jazeker. Nou ja is wel heel hard. Ik heb ook die eerdere, eerdere jaren meegemaakt, zal ik maar zeggen. Maar ik heb toen die spanning zien groeien, dat de, de, de, de regeringsmensen, ambtenaren, als het ware steeds meer de opdracht krijgen, hoe je het doet, dus doe je het maar, maar schrik de mensen af. Wat je nu ook nog ziet, bij die, die opleidingen voor studenten, dan moeten, begrijpelijk misschien, vluchtelingen zich steeds melden om een goede orde te hebben, maar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 Kennelijk ambtenaren, als ze hun werk goed doen. als ze het vluchtelingen lastig maken. Ja, en, en dat is een beetje de sfeer, zegt u, die er nu heerst. Dat ziet u ook terug in, in de Nederlandse politiek op dit moment. in ja, het Nederlandse een, kabinet. Dat is echt een punt. Ik noem dat in je eigen voet schieten. We hebben goed. De, mijn uh, directeur van het UF, Marjan Sengali. en ik hebben daar een goed gesprek over gehad. Maar het moet verder, als het ware, toch zijn vervolg krijgen. En je zit daar te praten. Ik man, wat doe je nou toch? En dan heeft u het over Fred Teven. In dit geval. Ja. Dat maar in zijn algemeenheid? Want ik zie nu dat hij uh, uh, uh, moeite doet om dat te verbeteren. Hij begint het in ieder geval te erkennen. Ja. Dat het huidige systeem niet, niet houdbaar is. We hebben eerder dat geval gehad van die jongeman Mauro. Mm -hmm. Ik herinner me nog uh, heel goed dat Leers toen, dat was toen de verantwoordelijke. Maar mij vroeg, weet jij een oplossing? Ik zei, ja dat wordt heel moeilijk. Want wij doen hoger opgeleide, die is een jongen zeg maar. Maar goed, het is toch gelukt. We zijn toen hebben we ons een beetje opgerekt. Het is voor elkaar gekomen. Dus hier en daar komt er wel iets beter. Maar het moet veel verder ja, wat, wat, wat als je verbeterd nu kijkt, worden. Ja, precies. Wat zou er moeten gebeuren dan volgens u? Nou, wij investeren veel in het uitgangspunt. Uh, je kunt heel veel vergen van vluchtelingen. Dat ze werken. Dat ze zich inzetten. Maar je moet je bewust zijn dat daar een aantal talenten onder zitten... Um, we hebben, ik kende nu een jonge man uit Afrika, die, die een, een actor heeft, heel veel succes. En die treedt op. En mensen dachten dat het onmogelijk zou zijn: dat er een, een, een toneelspeler zelf een stuk zou schrijven. Hij left my father's home. En de mensen zijn geroerd die naar dat stuk gaan. Nou, dat is zoiets licht. Ik, ik geef een ander voorbeeld. We hebben dat UF, dat is een prachtige traditie. Nu, onze directeur, Kees Bleigrott heette die, die is een, ruim een jaar geleden overleden. Of een jaar geleden overleden. We zijn op zoek gegaan naar een nieuwe directeur. En voor het eerst is ons gebleken dat we een oud cliënt van het UAF, die allerlei dingen is gaan doen. Die zelf gevlucht is, zeg maar. En die zelf gevlucht is, uit Iran kwam, een mm -hmm. Iraanse dame. En die blijkt nu gewoon geschikt in haar capaciteit... om van zo'n land komt om dit hier te doen. En dat is een mooi verhaal. Ja, ik noemde net, geloof ik, al even... Jenkins Gabor uit de Hongaarse tijd. Dat is ook een mooi verhaal. Dat je presteert als vluchteling hierheen te komen... en een aantal jaren later... ben je goed genoeg om staatssecretaris te worden. Dus je hebt een hele mooie voorbeeld. Eentje die bekend is... Kader Abdullah, schrijver. Geen cliënt van het IRF. maar het komt ook uit Iran. Nou, ik vind het, ik vind het aandoenlijk haast dat hij zelf vertelt... Aan G. Schmid, daar heb ik het Nederlands van geleerd. Hij zei, ik, dat ging ik horen, lezen. Ook Nederlandse gedichten. En nou ja, recentelijk heeft hij de Boekenweekprijs gekregen. Dat zijn stories die het duidelijk maken dat de redenering... vluchtelingen, die moet je bij de grens stoppen... want dat is allemaal alleen maar een last voor het land. Dat is helemaal niet waar. Dit is Max. Tot half negen. Twee dingen. Met de Bruin. En vandaag met Ruud Lubbers, omdat we deze week praten over vluchtelingen. En Ruud Lubbers, u weet dat, natuurlijk oud-CDA-premier... was hoge commissaris voor de vluchtelingen bij de VN... en is ook voorzitter van het UAF, de Stichting voor Vluchtelingenstudenten. Want meneer Lubbers, als we even kijken uh, naar uw werk uh, bij de Verenigde Naties... Uh, kunt u het zich nog voor de geest halen... de eerste keer dat u zeg maar, een, een vluchteling werkelijk ontmoet? Jazeker. Uh, dat is daar natuurlijk een deel van je werk. Doe je in Genève op het hoofdkantoor. Maar ik heb me beijverd om veel naar het veld te gaan. Om de mensen op te beuren. Om te zien of het goed georganiseerd was in die kampen. En ook te bevorderen. Want het overgrote deel van de mensen in die kampen... kan op enig moment weer terug naar hun land. Repatriëren. noemen we dat. Dus we moeten niet denken dat alle vluchtelingen naar ons komen. Nee, het is ook het beste dat ze teruggaan naar hun eigen streek... En ik kan me dat heel goed herinneren. Het is ook soms aandoedelijk. Ik ben in een vluchtelingenkamp in uh, Pakistan. En ik ging daar rond. En toen zag ik ineens wat lawaai. En daar bleek een, een kind eigenlijk stervend haast te zijn. Dus ik wilde ingrijpen. Ik zei, dat kind moet onmiddellijk naar het ziekenhuis. Komt iemand naar me toe? Die bleek met tolk te zeggen, maar ik ben de vader. Maar doe dat maar niet, want mijn kind heeft toch geen toekomst. En ik werd zo boos op die man. Maar ik realiseerde me hoe tragisch het is dat een vader zegt. Is toch hopeloos. Maar ik wil ook een positief verhaal wil ik over zeggen. Bij een van die repatriëringen naar een land waar... het overgrote deel van de mensen, vluchtelingen, zijn natuurlijk vrouwen. De mannen zijn gesneuveld of ze zijn in de oorlog of in de strijd. En toen gingen we terug naar een land, daar, de mensen... En toen vroeg die vrouw, die een beetje de leiding had van de vrouwen in dat kamp. Die zei, hoge commissaris, kunt u niet meegaan met ons? Om iets uit te leggen. Ja, wat moet ik daar aan uitleggen bij mensen? Ja, zeg, wij gaan weer terug naar een streek waar wij vrouwen helemaal niks te zeggen hebben. En dit, dit kamp heeft uw organisatie, Uwe ons de ruimte gegeven om het zelf te organiseren. Ja. Wilt u de mannen? van onze streek niet eens gaan uitleggen... dat wij vrouwen dat wel zelf kunnen. Ja. Dus er was ook wat geleerd. Dat is zo'n verhaal. Ja. En dat heeft mij daar ook veel geleerd. Ja, wat dat heeft dat u geleerd? heeft mij geleerd. Eén, dat vluchtelingen zelf heel veel kunnen organiseren. Tweede is meer het vrouwelijk punt. Je zult dat toch maar doen als je man... de strijd is weg, dat je het volhoudt met je kinderen... Dus ik heb daar bewondering gekregen. Ook voor de vrouwen in hun capaciteiten. Ja, en, en, en nog even terug naar dat verhaal van die vader die zei... laat dat kind maar ja. sterven, want uh, het heeft toch geen toekomst. Ja. Is dat kind gestorven? Zeg je? Dat is gestorven, ja. Het is, ik heb het later nagevraagd. En ik dacht dat, die, dat dat kind te rijden was. En ik vond dat we in ieder geval die poging moesten doen. Wat maar in mijn geheugen is gegrift de moedeloosheid dat iemand zo ver kan gaan dat hij zegt, dat helpt toch niet meer. Ja. Dus ik vertel dit. Maar ik vertel dat ook omdat het niet allemaal negatief is. Je hebt prachtige verhalen van vrouwen die die moeten opbrengen... die terug gaan naar hun streek, die zeggen, we gaan het beter doen. Ik vertel dat, dat verhaal. Ja. Dus mijn uh, ervaringen in het veld... en voor mij was heel belangrijk veel naar dat veld te gaan... en daar met de mensen te zijn... Die zijn enorm leerzaam voor mij geweest. Maar was het ook moeilijk? Want ik kan me voorstellen als. Nou ja, als u daar. U was echt een, een, een hoge commissaris. Ja. U, u kwam daar toch ook als hoge commissaris. Ja. En, en gaat dan ook weer weg als hoge commissaris naar uw eigen land. Naar uw vrouw, uw kinderen, ja. uw kleinkinderen. Hoe ingewikkeld is dat? Dat is niet erg ingewikkeld. Uh, uh, mijn eigen prioriteiten uh, zijn iets veranderd. Omdat de menselijke kant. Ja. Die wordt je die zo onomkoombaar in dat werk... in die kampen, in je belevenis... dat toen ik daar dat gedaan had een aantal jaren... toen was ik toch niet meer de minister-president Ruud Lubbers... of de hoge, hoge functionaris, de hoge maar het was ook iemand... die in de praktijk zoveel gezien had en gehoord... wat uh, geen bureauwerk was. Het heeft een ander mens gemaakt. Het leven heeft mij veranderd, ja. goede jaar. En daarna... Goed, het UAF gaat niet voor alle vluchtelingen... maar eigenlijk voor de opgeleide vluchtelingen. Maar ook, wat ik gaf al enkele voorbeelden... wat ik dan uh, meemaak, wat mensen klaarspelen... dat heeft bij mij nog versterkt, dat beeld... van het is uh, zeer de moeite waard werk... maar de mensen zijn ook de moeite waard. We ja. hadden gisteren, misschien uh, heeft u dat gehoord... hadden wij in onze uitzending... Uh, iemand die zelf ook wel eens vluchtelingen eigenlijk uit een boot heeft gered, waar we het in het begin uh, over hadden. Um, en ik wil toch even ook dat fragment laten horen. Dat is dus een Nederlandse kapitein die mensen uit, uit Van Zee uh, heeft gered. Dat is Martin Remeeus. Laten we even luisteren. Als je aan een gezin denkt, nee, dan blijft het door je hoofd spook... van hoe is het mogelijk dat je dus je hele hebben en hou, uh, nou eigenlijk bij elkaar pakt... en uh, al je bezittingen zitten in een plastic tasje, want daar komt het op neer. En uh, dat je dan eigenlijk natuurlijk door... Uh, ja, mensen smokkelaars uh, onder uh, echt hele vreemde omstandigheden... nou ja, aan het verdrinken bent. Dat is wat er gebeurt. En dat, uh, ja, dan, dat, dat, dat, ik denk dat je dat als mens, als je dat gezien hebt... die wanhoop, dat, dat, uh, dat, dat blijft je ook bij. Dat ja. blijft mij bij. Ja, hij, hij, de, de impact is groot. He, dat, dat begrijp ik ook een beetje uit uw verhaal. U moet dit herkennen, wat hij zegt. Absoluut. En ik, uh, ik ben er heel trots op dat een Nederlander... op zijn schip, ja... Dit zo woord ook. Dat is precies wat ik bedoel. Je kunt niet zeggen, ja, het is niet mijn business. Laat me hangen. En het begrijp je aan dat dit gebeurt. Ja. Dat zijn mensen, human traffickers. Mensen die dit zeggen. nou, Betaal mij zoveel en ik zit je op een boot. en Je bent naar de overkant. En dat. Dus hij herkent dat. Dus ik ben er eigenlijk blij mee dat hij dit fragment ook uitzendt. Ja. Het is gewoon belangrijk. Wat ik ook belangrijk vind, is wat ik gezegd heb dat we naar de fragmenten zoeken... het is de moeite waard om mensen te redden. Ja, want die komen dan uiteindelijk in Nederland terecht bijvoorbeeld... komen bij uh, het UAF, gaan daar studeren. Ja. Daar heeft u al een paar voorbeelden van genoemd. En afgelopen zaterdag was er een bijeenkomst in de Rode Hoed... Uh, want het was 65-jarig jubileum van het UAF. Uh, daar waren ook heel veel studenten die hun diploma hadden gehaald. Ik heb daar foto's van gezien en ik dacht, u zat daar tussen... Bijna als een, uh, en dan moet u dat, dat zeg ik met, met alle respect, als, een, als een, uh, een vader of een opa met zijn kinderen. Alsof u echt heel trots was op die ja. vluchtelingen die het dus gered hadden, omdat ze dat diploma ja. hadden gehaald. Ja. Uh, zie ik het dan goed? Dat ziet u goed. Ik weet niet of u, u heeft waarschijnlijk foto's gezien, ja. maar niet de speeches gehoord. Maar ik was ook trots op mijn eigen directeur, Martian Seigali. Vrouw uit uh, Iran. Haar man is er het eerste uitgevlucht naar Frankrijk. Heeft toen bericht kunnen sturen naar zijn vrouw met kinderen daar. Uh, Probeer eruit te komen. En als we eenmaal hier zijn dan redden we. Frankrijk, toen naar Nederland. Dus ik ben daar heel trots op. Maar ik vond ook interessant in haar speech. Een fragmentje wat ik u wil noemen. Ze had het over de mensen uit Chili. Uit de tijd van Allende. Ja. En daar was een... Uh, meisje uit, een nou, vrouw nu, hè? uit dat land, die zegt, ik herinner me dat wij in die tijd moesten we luisteren naar radio Moskou. Want dit werd gesteund, Allende, Moskou. Die is nu hier. Ja. En die vertelde het verhaal. Ja. Ik hou nog steeds van Chili. Van de mensen. Ik ben Chileense. Ik, ik zie het nog steeds. Ja, dat is mijn moederland. Maar ik heb nu ontdekt dat ik ook een vaderland heb. Dat vaderland is Nederland. Want die heeft bij de ruimte Gegeven hier om te studeren, weg te vinden. En je moet ergens in je leven kiezen. of je de bladzijde omslaat. Je zegt, het was niet meer te handhaven. Voor mij in Chili, ik ben er dus uitgevlucht. Maar dan moet ik wel iets van gaan maken. En met dat beschreef zij: mijn vaderland, Nederland. waar mensen wij kansen geven, UAF, maar ook anderen vond ik dat een aandoenlijk verhaal dat iemand zegt... ja, ik zie dat nog steeds als mijn moederland... maar ik heb nu ook een vaderland. Het ja. is natuurlijk een beetje ja bijzonder verhaal eigenlijk. Ja. Maar ik vind dat als wij erin slagen om die rol te vervullen... eigenlijk wat die kapitein ook zei op die boot... het kan zo toch niet door moet toch iemand zijn die verantwoordelijkheid op zich neemt? Ja, wij, dus dat wilde ik u ook vertellen. Ja, wij hadden van de week ook nog een, een gast in deze serie. Uh, een, een zanger, Reza Rajamai. U ja. kent hem ook. Ik hoop dat ik zijn naam goed uitspreek trouwens. Ook een vluchteling uit Iran. Is ook geholpen door het uh, UAF. En laten we heel even uh, naar hem luisteren hoe het allemaal uh, begon. Hij kwam hier als asielzoeker. En werd toen eigenlijk ontdekt als zanger. Laten we even luisteren. April 2001 ging ik in het bos wandelen. Ik was helemaal alleen. En ineens begon ik een stuk te zingen. Ik zal mijn dorp altijd missen. Ik zie zo'n prachtige land, maar ik denk terug aan mijn dorp. Oh, Reza Rajamai, hij heeft het nu geschokt tot tenor... bij de Nederlandse en Vlaamse opera. Een prachtige stem. En uh, ja, hij, hij, hij heeft het kunnen doen ook door uh, de beurs van het uh, UAF. Dat is ook een mooi verhaal, toch? Dat iemand dan toch zijn talent wordt ontdekt. Absoluut. Ik vind het ook fijn dat u het in deze uitzending laat horen. Je hoort ook die muziek. je hoort ook uh, de herinneringen van hem, waar hij van komt. En ik herinner me hem zelfs als cliënt bij het UF. Dat ze, ik heb hem ontmoet, met hem gesproken. Ik had er niet zoveel, kon ik voor hem betekenen natuurlijk. In de muziek, in zijn carrière daar wel. Maar ik herinner me hoe goed het hem deed dat iemand ook de tijd nam om eens even naar zijn verhaal te luisteren, zijn ambitie te horen, wat wil je gaan doen? Hij was open over en dat vind ik heerlijk en ik vind het prachtig om het hier weer te horen, ja. want dat is ook een deel van de realiteit van die vluchtelingen, die mensen die alsmaar gezegd wordt iedereen, één is te veel, ze moeten allemaal weg. Dat hoort u toch. Wat dit voor een prachtig iemand is. Dus ja. fijn dat u het uitzet. Ja, want het levert ook heel veel op. Dat is eigenlijk wat u zegt. We zijn aan het eind van het gesprek al bijna. Misschien is, is dat nog hè, met uw staat van dienst. Wat, wat, wat heeft u geleerd over de vluchteling? In al die jaren dat u er nu mee bezig bent. Ja. Ik verval een beetje in herhaling. Wat ik geleerd heb. Je vergis je als je vluchtelingen alleen als een probleem ziet. Je moet ook inzien dat vluchtelingen als mensen de moeite waard zijn. Ik voeg daaraan eraan toe. Het vergt wel van die vluchtelingen... en die hoort net deze prachtige zanger... dat hij zich enorm moet inspannen natuurlijk, in een ander land... om het waard te maken allemaal. En ze moeten welkom zijn, hè? want dat ja, daar ontbreekt het natuurlijk dus ook aan. je moet een setting geven waardoor je begint te zeggen... dit zijn de moeite waard mensen in potentie. Ze moeten zelf veel doen, ze moeten presteren. Maar je moet niet beginnen met te zeggen... Dit is een last voor ons. Nee. Het is een, is een mogelijkheid. Hand naar ze uitreiken. En soms is dat ook. Ja, bij ons is het dan niet in het werk van het Universitair Asielfonds. Maar er zijn heel veel situaties. Wat uitmaakt dat iemand vriendelijk aangesproken wordt. Kan ik je helpen? Wie wat weten? Dat zou ontzettend belangrijk zijn als we dat beter deden. Goed, mag ik u heel erg bedanken voor uw komst, meneer Lubbers? Naar twee dingen. Ruud Lubbers was te gast in de serie... Uh, die deze week in twee dingen in teken staat van vluchtelingen. En hij kwam al even langs. Morgen is hij uh, te gast. Uh, Oud-staatssecretaris Gabor. Zelf dus ook een vluchteling uit Hongarije. Morgen dus tussen acht en half negen bij twee dingen. En zometeen op deze zende Erik met BNN Today. Zeker. Met daarin uh, aandacht voor de Rabobank die bonussen afschaft. Uh, vervolgonderzoek op Nathalie Holloway. We hebben het natuurlijk in deze Donorweek... over. Dono over doneren, over uh, donaties. In dit geval twee broers. Uh, en we gaan praten over de film Feuten en het doek, onder andere met Oscar Hammerstein. Dat zometeen in BN Today. Dit is radio 1. Met het nieuws van half negen. Vervuilde buitenlicht die wordt ingeademd, is officieel aangemerkt als veroorzaker van longkanker. Dat heeft het Kankerinstituut van de Wereldgezondheidsorganisatie van de VN bekendgemaakt. De onderzoekers van de WHO plaatsen luchtvervuiling voortaan in dezelfde categorie als kankerverwekkende stoffen als tabak, plutonium en ultraviolette straling. Een Kamermeerderheid wil niet dat de politie gaat jagen op mensen zonder verblijfsvergunning. Regeringspartij PvdA heeft dit voorstel van de ChristenUnie aan een meerderheid geholpen. Volgens staatssecretaris Teven zal er in de praktijk weinig veranderen, want er wordt nu ook alleen op criminele illegalen gejaagd. Rusland, de Verenigde Staten en de Verenigde Naties spreken tegen dat er al een datum is voor een tweede internationale conferentie over Syrië. De Syrische vicepremier had gezegd dat regeringsleiders op 23 en 24 november naar Genève komen. Maar zover is het nog niet en de Russische woordvoerder benadrukt dat het ook niet aan de Syriërs is om een datum te prikken. In de Tweede Kamer is het met minister Timmermans eens... dat er nog geen reden is om het bezoek van de koning aan Rusland af te zeggen. Willem-Alexander zal op 9 november in Moskou... het vriendschapsjaar Nederland-Rusland afsluiten. Maar de sfeer is door arrestaties van diplomaten over en weer... nogal verziekt. Tot zover. Dit is Radio 1. BNN Today. Erik Kortom. Het is donderdag 17 oktober, iets na half negen. Een hele goede avond. Het is Donorweek. Na negen hoor je het bijzondere verhaal... van de broers Albert en Martin Gunst. Want ondanks de achternaam zit het Albert uh, absoluut niet mee. Hij heeft een nier van zijn moeder gekregen, maar die uh, werd afgestoten. Nu wil zijn broer Martin een nier geven, maar dat kan voorlopig niet. Een bijzonder donorverhaal dus in deze Donorweek. Dan de Rauwe Die schaft alle bonussen af voor alle, bijna alle werknemers. Dus ook de topmannen van het bedrijf. En hoe opvallend dit is, vertelt RTLZ presentatrice Hella Huck zometeen en naast mij zit natuurlijk Koenhof. Ja, en Erik Rabenbank, jij weet natuurlijk wat dat betekent... Rijfweizen Boerenleemank. Heel goed. En weet je ook waar dat Rijfweizen vandaan komt? Geen idee. Nou, dat komt van Friedrich Wilhelm. Rijfweizen, die verwacht ik? het niet, was een Duitse burgemeester. 19e eeuw. Die wilde armen helpen. Richtte die een liefdadigheidsinstelling op. Toen kwam hij erachter dat zelfredzaamheid beter werkt dan geld weggeven. Dat verwacht je ook niet. En toen maakte hij er een bank van. Die dus eigenlijk vooral geld uitgeven afneemt van de mensen. Wat een Heerlijk. man, hè? Naast mij zit een vat vol weetjes. Daar gaan we de hele avond mee doorbrengen. Roelof de Vries, dankjewel. Um, mocht je mee willen kijken, dan kan dat. Want we zijn buitengewoon interessant om te zien. Vind ik zelf, als ik zo het uh, tableau de groep eens even bekijk. Ga dan naar radio1.nl slash webcam of gewoon naar radio1.nl en dan zie je een knopje webcam en dan druk je erop. En dan gaan wij nu zwaaien en zie je ons in vertraging. Over 30 seconden, nou je zwaai. Dan gaan we het hebben over Feuten. Dat is de BNN-serie over de studentenvereniging HSC Mercurius en haar leden. Na drie seizoenen is het absoluut tijd geworden voor een film... die vanaf vandaag in de bioscopen draait. Wij willen graag weten of het beeld van de serie en van de film een beetje kloppen. Uh, praten over het hoe en wat van de studentenverenigingen... met lid van het koor Minerva in Leiden... en tegenwoordig advocaat meester Oscar Hammerstein... en schrijver van de serie Feuten Willem Bos. Je um, kunt ook twitteren en dat kan als je met ons mee wilt praten... want er is genoeg uh, te bespreken vanavond. Dat doe je via hashtag BNN Today... of je gaat naar facebook.com slash BNN Today. Dat was helemaal vol. Nu de sport! met Robert Meder. Ja, goedenavond, de Nederlandse schaatsers... die rijden in februari volgend jaar op een bijzondere plek... twee kampioenschappen. Het Olympisch Stadion in Amsterdam krijgt dan namelijk... een mobiele kunstijsbaan. En daarmee komt een droom van Rintje Ritsma... een van de initiatiefnemers uit. Nou, een droom niet alleen om die wedstrijden... maar met name dat er hier gewoon een, een dikke maand ijs ligt. En dat is wel heel bijzonder. En... Uh,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 En uh, hopelijk met gewoon helemaal rampvolle tribunes. En dat zou wel uh, geweldig zijn. Ja, een beetje sneeuw erbij. Lekker veel wind. Heerlijk. Lekker buitenschaatsen. <laughs> uh, Jacques Verhade heeft uitleg gegeven over zijn verrassende vertrek... als technisch directeur bij de Nederlandse Zwembond. Hij gaat op 1 januari namelijk aan de slag in Australië. Een aanbod dat hij niet kon laten lopen. Australië is een, een zwemland bij uitstek. Uh, dat zit daar echt in de cultuur. Uh, uh, ze hebben grote prestaties al achter hun naam staan. En, en ja, de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 En uh, als ik het uh, naast een Australische iemand anders gun, dan is het Renomi. Ja, en over die Renomi gesproken, bij wereldbekerwedstrijden Korte Baan in Dubai won ze de 50 meter vrije slag. Inge Dekker werd vijfde en eerder pakte Vimke Heeskerk daar uh, zilver op de 200 meter vrije slag. En het Nederlands voetbalelftal heeft toch nog een kleine kans om groepshoofd te worden... tijdens het wereldkampioenschap komende zomer in Brazilië. Op de wereldranglijst van de FIFA staat Oranje momenteel achtste. Nederland is nu afhankelijk van Uruguay dat nog een play-off moet spelen tegen Jordanië. Als Uruguay nou dat verliest, dan wordt Nederland... Alsnog groepshoofd. Wat lach je? Nee, het gaat toch niet gebeuren? Nee, denk het ook niet. Nee. Teg, tegen Jordanië. Ja. Nee, nou ja. Goed, maar je weet het nooit, ballen rond, en, enzovoort, enzovoort. Uh, ik kan nog even melden dat Robin Haase de kwartfinale heeft bereikt van een tennissernooi in Wenen. Hij moet het nu in de kwartfinale uh, opnemen tegen Julian Focnini. Dat was het. Hey, weet jij toch van? Want dat gaat ze hartstikke leuk. Jij zei het een beetje ja, ik, ik de, iets met nostalgisch. Een beetje, maar er ja. Ja. zal dus geen record meer gebroken worden op die baan. Of daar gaat het dan ook niet om? Daar ja, gaat het dan niet om. Oh, nou, ja, goed. nee. Volgens mij ging lekker, het er lekker. Ja. Lekker veel mensen. Olympisch stadion vol, een beetje sneeuw heerlijk. Ik, uh, en jullie hebben daar ongetwijfeld straks nog iemand over gehoord. Ja, en we gaan daar ook romantisch over praten. Heel, heel goed. Ga ik luisteren. Robert Meder, Die dankjewel. Heer. Tijd voor Pharrell Williams en Happy. Want dat voelen wij ons. Namelijk, dus... Ergens vanavond of anders morgenochtend zit je opeens iets te fluiten... en denk je, hé, wat, wat is dat nou ook? Oh, dat was dat liedje van Pharrell Williams, Happy. Want die gaat enorm aan de binnenkant van je schedel kleven. Dus, tijd. Daar staat een muziekje tussen. Opvallend bankennieuws, want de Rabobank schaft namelijk alle bonussen af. Niet zomaar, bonussen, alle bonussen. Waardoor zelfs de top niet meer kan rekenen op een paar honderdduizend euro extra op de rekening. RTLZ-presentatrice en uh, uh, uh, regelmatig gast in het programma. Hella Huck. goedenavond. Ja, goedenavond. Hi, daar zit wel meteen een kleine nuance in dit verhaal, begrijp ik. Er zit een kleine nuance in, want uh, er zijn er 200 die wel een bonus krijgen. Hey, hoe zou dan? En, en dan moet je denken aan, uh, ja, toch aan handelaren die... Uh waarvan ik denk dat de Rabobank vindt dat ze toch uh, heel schaars zijn... en dat ze anders misschien naar Londen gaan. Maar ook bijvoorbeeld mensen die in het buitenland werken... en waar je dus een heel ander kostenniveau hebt dan hier in Nederland. Dus waar, waar je misschien nog wel wat kan voorstellen... dat ze misschien uh, wat meer verdienen. Maar dan krijg je dus toch eigenlijk weer het verhaal... het geldt voor iedereen behalve voor ja, die... want dan zijn we ja. bang dat we de beste mensen kwijtraken. <lacht> dat is eigenlijk net een beetje jammer, hè. Want ik vind het zelf wel een hele mooie stap van de Rabobank. Want ik vind veel, veel meer dat we naar een uh, maatschappij moeten... waar je kijkt naar risico's in plaats van iemands prestatie... Ja. Um, dus het, het was heel mooi geweest als ze gewoon hadden gezegd... gelijke monniken, gelijke kappen, helemaal niemand krijgt een bonus. Maar, maar dat is nog niet helemaal goed. Dat gaat misschien dan een stap te ver... de vraag is natuurlijk, en die hebben we ons zelfs vaker gesteld... stel dat ze het nou wel zouden doen... zouden die mensen dan ook daadwerkelijk, als ze blij zijn met hun werk bij de Rabobank... zouden ze dan, dan daadwerkelijk echt alleen maar voor het geld kiezen en naar Londen opdonderen... of blijven ze dan niet gewoon bij de Rabobank omdat het gewoon een hele leuke bank is om bij te werken? Ja, ik, ik denk de mensen die in het buitenland al werken, dat, dat die misschien wat flexibeler zijn... En dat misschien wel doen. Um, maar er zijn zoveel redenen om, om het werk te doen wat je doet... dan alleen geld. Ja. Um, dus misschien zijn er wel een aantal mensen die je weg kunt lokken. Maar ik denk toch dat de, als je gewoon een mooi salaris hebt... dat dat voor veel mensen ook vo, voldoende is. Ja, dat, uh, ja. Dus ik vraag me heel erg af. Dat is natuurlijk jarenlang het argument geweest. Dat, ja, moeten we moeten wel die salarissen betalen. Want anders gaat iedereen weg. Nou ja, uh, bij welke bank krijg je tegenwoordig nog een baan? Ik bedoel, uh, <laughs> ja, ja dat toch? Een keer de vraag. Dat is ook Goed. wel een andere wereld geworden. Ja, laten we deze 200 uh, uitzonderingen dan heel even de uitzonderingen laten zijn. Laten we dan even naar de ja. regel gaan, want de rest heeft dus allemaal geen recht meer op een bonus. Dat is vandaag bekend geworden. Uh, vind je dat verrassend nieuws, dat de Rabobank het zo doet? Ja, ik vind het toch wel verrassend nieuws. Uh, voor de medewerkers was het overigens al afgesproken in de CAO. En dus vandaag heeft de Raad van Bestuur gezegd... ook voor ons geen variabele beloning meer... En uh, ja, ik vind, het, ik, vind het, ik vind het toch een mooie stap. Uh, uh, wat nou als je mensen zou belonen inderdaad voor het goed inschatten van risico's? Dan hadden gewoon in de jaren negentig mensen een hele andere hypotheek gekregen. In plaats van dat ze tot over hun nek zitten opgeladen met schulden. Uh, we hebben natuurlijk alleen maar gekeken naar prestatie, prestatie. Ja. Uh, dus kijk inderdaad naar risico kijk inderdaad naar samenwerken ik bedoel hoe beoordeel je dat de, de maatschappij is zo complex geworden dat je natuurlijk moet kijken van hoe, hoe werk je goed met elkaar samen om, iets, om een hele nieuwe oplossing voor problemen te verzinnen trouwens hiermee denk je een soort van president kunnen scheppen voor de rest dat, dat de rest denkt nou ach misschien dat we dat voorbeeld maar eens moeten volgen nou, we hebben in Nederland natuurlijk een hele bijzondere situatie... dat eigenlijk al onze banken aan het staatsinfuus uh, ja. liggen. En die mogen dus al niet zoveel. Onze grootbanken in ieder geval, ja. ja. Ja, precies. Dus als je kijkt naar ABN AMRO, uh, ING, SNS Reaal... dan um, is dit al eigenlijk een beetje de regel. Maar ik ben wel heel benieuwd hoe hier internationaal naar gekeken wordt. Ja. Of ook internationale kranten dit oppakken en of ze dit nou goed vinden... of echt zeggen van nou, houden die Nederlandse bankiers... Wat denk je? zich echt... Uh, ja, ik ben benieuwd, de, de Engelse bankenwereld is nog wel heel erg prestatiegericht. En, en daar rijdt iedereen toch wel echt in de, de Maserati en gaan de champagnekeurken open op vrijdagavond. Maar ik ben wel benieuwd hoe dat in, ja, bijvoorbeeld in Duitsland of in Frankrijk wordt opgepakt. Ik vind het moeilijk om in te schatten. Nou, het nieuws is er, is er pas zojuist uit, dus dat moeten we, dat moeten we afwachten. Hella, dankjewel. Tot ziens. Lulof brasjasjes, asjes trekken en grondpizza's op het witte doek. Sinds deze week draait de film Feuten het feestje in je betere bioscoop. Ik kan het me niet voorstellen, maar voor wie de serie met dezelfde naam niet kent... Feuten gaat over een groep leden van de corporale studentenvereniging HSC Mercurius. Wij vroegen ons af of het beeld dat in Feuten van het koor geschetst wordt een beetje klopt. En bij wie kun je dan beter zijn dan meester Oscar Hammerstein... van 1975 tot 1981 rechtenstudent in Leiden... en trots lid van het koor daar, Minerva, en ook nog... Prezes van de studenten Weerbaarheid patria Meester Hammerstein, bent u een beetje bij stem? Nou, je, je hoeft geen meester Hammerstein te zeggen hoor. Zeg maar gewoon Hammerstein. Ja, Laten we dat even met elkaar afspreken vanaf dit moment, omdat het om studenten hebben het over, uh, uh, over Bos, Hammerstein, Korton en de Vries. Oké, okay, het okay. nou, schraap de keel, dan pak ik mijn keyboard en zingt u even mee. Yo dokio. Ja? Oh, we moeten die Jovi wat meezingen. Nee, Jodokio. Oh ja, dat is... Ja, god, tom zeg je. Nee, ik ben helemaal... Nee. Je, ik raak ontroerd. <laughs> Kijk, helemaal. Ontroerd. Jodokio. Maar wij zingen dat alleen... Als het uh, Collegium binnenkomt. Juist. Ik we me wel voor jullie. Maar... Geslaagd voor de test. <lacht> nee, <helemaal lacht> heel goed. Dat mag alleen uh, binnen de saus. Ik dacht, ja. de luizen me in. Dat is niet gelukt. <lacht> <lacht> Nooit proberen met juristen. Ook hier aan de, uh, tafel de schrijver van Vöter, Knor en bachelor Willem Bos. begint deze eeuw student aan de filmacademie. Hij was niet zo'n verenigingstype. Maar wij vroegen aan zijn studiefrienden Charlotte en Rogier... wat voor mens Willem dan wel was tijdens zijn studiejaren. <lacht> Ja, ik moet eigenlijk eerst zijn. Ik heb de eerste drie jaar van de filmacademie nooit met hem gepraat, want hij was een nogal uh, ondraaglijk ventje. We hebben elkaar zo veel genigeerd en die vent zat alleen maar een beetje een soort van, voor mij te schreeuwen in de les. Willem was vooral gewoon, uh, wat het voornamelijk is, ik mocht van Willem nooit naar huis. maakt niet uit hoe laat het was of ik gewoon, of hoe lang we waren, Willem ging altijd schreeuwen dat ik niet naar huis mocht. Ja, het onhebbelijke mannetje Willem Bos wilde nooit naar huis. Bevoo, Erik. Bevoo, <lacht> inderdaad. Goed, het studentencorps dus. Bos, laten we eens even met jou beginnen. Juist. Het is moeilijk om openheid te krijgen in die wereld van studentenverenigingen. Dat heb jij uh, aan de lijve ondervonden bij het maken van feuten, neem ja. ik aan. Hoe ja. ingewikkeld was dat? Uh, dat is best ingewikkeld. We hebben ook niet zoveel openheid gekregen. Dus waar we hem niet gekregen hebben, hebben we... Verzonnen. Ja, uh, aangenomen. Ja. Uh, maar ja, goed. D er zijn wel mensen die het erover willen hebben. En er zijn wel een aantal dingen die niet per se corporaal zijn... maar wel studentico's. Um, en er zijn ook gewoon uh, boeken... Je kan nakken, je kan gewoon... NOE. Ja, er valt genoeg te lezen wel, dus dat maar is op zich te doen. is het, uh, Hammerstein, is het ingewikkeld voor een, uh, voor een knor als bos om, uh, om, binnen, om binnen te komen bij een koor? Is dat echt zo'n gesloten gemeenschap? Ik bedoel, het is al even geleden dat, uh, dat Hammerstein er lid van was, maar dan mag ik aannemen. Nee, maar. je komt niet zo makkelijk binnen. Ja, je kunt geïntroduceerd worden. En je kunt je binnenvechten. Ja, binnenknokken, <laughs> invechten is dat. Ja. Ja. Maar het is, de, ja... Uh, het is een ongeschreven regel dat je er niet zoveel over vertelt. En dat is niet omdat wat er binnen gebeurt het daglicht niet kan verdragen. Maar uh, omdat je, als je die verhalen vertelt, dan worden ze over het algemeen niet begrepen. Is dat het? Ja. Dat kan, maar, je het bij is dat, ja kan je er iets bij voorstellen? Ja, ja, heb, je een, ja. voor, heb je een voorbeeld wat je laat me zeggen, wel in de serie hebt gebruikt... Uh, waarvan je in eerste instantie dacht, ja, wat is dat dan? Nou, ik, ik denk dat sowieso die hele ontgroening altijd wel verkeerd ja. wordt uh, begrepen. Daar kan, daar kan ik me wel iets voor bijvoegen. Nou, wat, wat kan ik daar? Want ik ben dus een. Ik ben helemaal niet. Uh, niet uh, corporaal uh, opgeleid in het leven. zou ik maar zeggen. Wat kan ik daar verkeerd aan begrijpen? Aan, aan die ontgroening, Hammerstein? Ja, eh. Uh... Kortom, dat is... Uh... Heerlijk dit eigenlijk. Zalig op een, op een beschaafde manier onbeschoft. Ja, het is, het is ja. jammer dat we niet een uh, biertje erbij hebben. Nee, precies. Maar ja, wat, men, men, men ziet dat altijd... dat, dat, dat feuten en, en dat, dat, dat afzijken... van uh, nul de jaars in de kennismakingstijd... dat is het vernederen van mensen. Maar men ziet dan niet wat daarvan het gevolg is. Hmm. Uh, het, is, het, is het is eigenlijk... je legt ergens een drempel neer... en maakt het mensen niet zo makkelijk... Uh, om, om erbij te komen... Je, iedereen weet van tevoren dat hij dat die door die kennismakingstijd heen komt hoor. Er is een enkeling die haakt wel eens een keertje af. En dat na 14 dagen, als ze erbij komen, dan is iedereen eens blij en dat geeft een band. Ik, denk ik, zag, ik vond het in het begin, de eerste dag, vond ik het helemaal niks. Ja. En uh, uh, uiteindelijk vond ik het 14 ontzettend gezellige dagen. En ik heb in uh, 14 dagen tijd, denk ik, duizend man bij zijn achternaam leren kennen. <laughs> Uh, dat is heel erg veel. Ja, dat lijkt me En er, zijn er, en er zijn er waarschijnlijk een, een vier of 500 van... die ik nog steeds bij naam ken. Dat doe je in 14 dagen. Dat is heel veel. Dat heel is het redelijk exceptioneel. Ja, bos, je ik wou eigenlijk, ja, Als ik zo vrij mag zijn. Ja, Hammerstein. Nee. <lacht> van alle dingen die in de serie niet, uh, uh, niet kloppen. Wat er maar heel weinig zijn. Nee, maar van, uh, um, denk ik eigenlijk dat de ontgroening net uh, ook niet klopt. Maar niet onredelijk wordt afgebeeld. Dat in ieder geval het idee van je kweekt een band door samen ergens doorheen te gaan... Uh, dat er in ieder geval wel verteld wordt. Dat mensen ja. die het kijken... Die, die in eerste instantie een hekel ha ja. daaraan hadden... er in ieder geval niet meer hekel aan krijgen. Okay, ik zag vandaag, vandaag een stukje in je aflevering... waar ik onmiddellijk kon zeggen dat het niet klopte... Dat je, dat, je, dat je nullen laat zoomen. Dat oh ja. ze op een hurken moeten gaan zitten, ja, moeten ja. gaan zoomen. Nou, op zich gebeurt dat wel, maar nooit aan de openbare weg. Ja, ja, ja. ja, ja, precies. ja, ja, ja. Nou, voordat we in dit soort details... Ik ja, ja, ja. vind ze <laughs> wel leuk. Namelijk. Laten we even, even kijken, want uh, uh, Hammerstein, je hebt de serie gezien... luister even naar een fragment uit de film. Ja. Het is hier totaal uit de hand afgelopen en ik wil het graag oplossen. Mevrouw, als uw baas niet uit zijn bed gebeld kan worden... dan wil ik graag zijn baas spreken. Of daarna zijn baas. Enzovoorts. En zo kunnen we doorgaan tot ik ongeveer Willem-Alexander aan de lijn heb. Mevrouw, luister. Mijn naam is Erik van Ernewouden. Ik ben de preses van HSC Mercurius. Dat betekent dat ik binnen vijf jaar meer verdien dan jij. en dat ik over tien jaar je baas ben. En nou verbind je me godverdomme door of ik schrijf je naam op. Hopla. Oeh, zo mooi, die, die Inception Soundtrack. Ja, ik ja. ja, ja. ja, ja. Uh, preces Hammerstein, klopt het vooruitzicht van deze jong, van deze jongeman Binnen vijf jaar verdien nee, ik meer dan uh, jouw vader. Nee, gelul. En wat hij doet aan de telefoon, dat is brallen. Hmm. Um, ja, de, je ziet in die serie zie je ook een aantal van die stereotypen. En er zal best een keer iemand zijn geweest... die zich zo onbeschoft als deze jongen heeft gedragen. Maar, uh, maar overigens, de vooruitzichten uh, op de arbeidsmarkt... die verbeteren volgens mij nog steeds wel... als je aansluit bij een studentenvereniging. Dat is natuurlijk de vraag. Hè? want het, Buiten het feit dat het leuk is dat je in 14 dagen... 1500 achternamen uh, leert onthouden... Uh, je bouwt er ook iets een soort... Old Boys Girls netwerk mee op. Nou, oh, dat, dat, dat, dat is het. Dat, kan ik me, dat, denk ik eigenlijk, dat denk ik wel. Nou ja, ik weet, niet, ik weet niet hoe het nou, voor ik iedereen geldt. Bos, ik kan je verzekeren dat het zo is. <laughs> ja. Als je een actief lid bent, dan bouw je het beste netwerk ja, nou ja, op wat ja. je in Nederland kunt ophouden. Ja, anders, nee, precies. En anders, als je het andersom kijkt naar uh, de bekendere politici. ...advocaten, weet ik. Dan zie je wel... ...zie je daar wel een patroon in dat die allemaal uh, litschrijft. Wat er inderdaad bij de serie een toevoeging is... ...is wat wij wel vrij snel ontdekt hebben... ...is dat ze eigenlijk erg beleefd zijn. Zeker of de, de externe eer, geloof ik. Meneer Hammerstein, help ja. me mee. Maar de, uh, uh, en dat is iets wat we wel wat minder uh, hebben gedaan. Omdat mensen dat brallen goed kennen. En ook een je beetje je dat bedoelt dat, dat, ze, dat je ze in de serie uh, iets grover... Ze zijn minder chic, zeker, ja. En even um, um, de ontgroening, daar, daar kom je toch eigenlijk elke keer op als je het over, hè, over het koor hebt. Ik heb me, toevallig mijn zoon kreeg bijles van een meisje en die kon ik vier weken niet bereiken. Want die hadden ze vier oh. weken lang op een matje Dat laten slapen laten slapen op een matje zonder telefoon, internet. Dus die was vier weken lang van de, wereld, van de buitenwereld afgesneden. En toen kwam ze inderdaad terug zei ze... Ik zou het nooit meer doen, maar het was best wel leuk. Dus dat was ja, wel toch wat typisch. Laten we even een kleine uh, feutekwootje over de ontgroening uh, beluisteren. Silentium! Welkom. Oh, die slaat Stel ik je kut feuten Bij de grote finale. De climax. Uw apotheose. U heeft wonder boven wonder de KMT weten te overleven. En staat nu op het punt om volwaardig lid te worden. Rest u daarna enkel nog het vinden van een geschikt huis. Om vervolgens te beginnen aan de mooiste fucking tijd van uw leventjes. De mooiste fucking tijd van uw leventjes. Ja, ik kan er zelf al ja, een paar vergissingen uit, uh, Wip. Ja, nou, komen we door. Uh, dit is Olivier die je hier hoort. En um, die is in het derde seizoen um, zo'n beetje de baas van alles, maar uh, ook een beetje aan het rebelleren tegen de vereniging zelf. Dus ja. die doet uh, een aantal dingen die ook daarin weer niet mogen. Engelse dus, woorden gebruiken. Ja, dat zit meteen oh, dat mag echt niet. Dat, nee, is, nee, nee, dat zit hier meteen nee. hierna ook. Dat is de zin na dat fucking leventje... We, we spreek hier Nederlands in Nederland, is het nee. nou, ja. dan. Dat is letterlijk de zin die na deze zin ook in de serie zit. Dus okay. daar hebben eh, we uh, zeker. <laughs> Hammerstein. Even naar Hammerstein. Want Hammerstein was natuurlijk daar volop bij betrokken. Hoe was, uh, ja, hoe was, uh, hoe was je eigen ontgroening? Uh, ik... Nou, ik... Uh, ik heb het trouwens, ik heb een boek geschreven, dat komt in januari uit. En dat, dat begint in, bij mijn tijd met Minerva. Ja. En dan, dan vertel ik ook dat het uh, eigenlijk de leukste tijd in mijn leven is geweest. En het dat begon dus toch... met de kennis. Maar ook de enige tijd. Die ik, de enige vijf jaar die ik over zou willen doen. Die verhalen van slaan en met een omgekeerde kop, soep op je hoofd. Uh, tirambula zingen, <lacht> dat is allemaal nonsens, begrijp ik? <lacht> <Nee>. <lacht> dat, is, dat is absoluut onzin. Er zijn natuurlijk wel eens een keer dingen gebeurd. waarvan je, waarvan je on onmiddellijk moet erkennen dat dat niet mag en niet kan. Uh, Geertsemaar is ooit betrapt, dat die, uh, die, die had een schaal met bitterballen en Molly die stond Geertsema, met een uh, VVD, ja, de, ja, commissaris van, de, van ja. de koningin destijds. Die had een schaal bitterballen en die deed bij iemand uh, trok zijn broek naar voren en die kieperde zijn hele schaal kokend de bitterballen in de broek. <laughs> Ja. Maar ja, jongens, dat, dat is humor. Uh, Hiernaast zit de Vries, die is akelig stil geweest... dus die ga ik zo meteen nog wel uitknijpen. Mark, de heer uh, Bos en Hammerstein... ongelooflijk bedanken voor uh, jullie komst... En, uh, en veel plezier wensen met Feute uh, met de film... en met de rest van de serie, lijkt mij. Dank jullie wel voor jullie komst. Exit Holland. In Exit Holland hoor je iedere avond bijzondere verhalen van Nederlanders in het buitenland. Deze week volgen we Nordin Wilderman. Hij is namelijk in Mekka voor de Hajj, de jaarlijkse bedevaart van moslims. En speciaal voor BNN Today doet hij verslag van die mooie reis. Dit is alweer de derde en tevens laatste dagboekentry vanuit de Hajj, vanuit Mekka, Saoedi-Arabië. Het is hier nog steeds 40 graden Celsius en we hebben in de ochtend het tentenkamp Mina verlaten. We zijn naar de drie grote pilaren geweest waar we steentjes tegenaan hebben gegooid. En dat is altijd een beetje een spannend moment. Omdat de enorme mensenmassa daar soms ineens een stuk sneller en daarna weer een stuk langzamer gaat lopen. Gelukkig zijn we er veilig doorheen gekomen en konden we de tocht doorzetten naar de grote moskee. Tijdens deze tocht zie je voor je en achter je, zo ver als het oog maar kan zien, een enorme mensenmassa. En uiteindelijk aangekomen in de moskee hebben we de bekende zeven rondes rond de Kaaba gelopen. Dit is wat je meestal ook op televisie ziet als het over de harts gaat. De Kaaba is een zwart, kubusvormig gebouw, ongeveer 13 meter hoog in het centrum van deze grote moskee, de Masjid al-Haram. En dit is het epicentrum van het islamitisch geloof. Vijf keer per dag bidden moslims richting dit kubusvormige gebouw en nu stonden we er gewoon. Het blijft altijd een indrukwekkende ervaring. Nadat we klaar waren bij de grote moskee zijn we richting het hotel gegaan. Om een lang verhaal kort te maken, onze koffers die zijn bij een ander hotel aangekomen, dus die moet ik nou even gaan halen. En Samen met een reisgenoot ben ik te voet dwars door de stad aan het gaan. Om een stukje sneller te gaan klimmen we bovenop het dak van busjes die voorbij komen. We blijven Nederlander natuurlijk en als je op het dak van de bus zit in plaats van in de bus dan is het ietsje goedkoper. Helaas, door de file kwamen we niet echt heel erg veel vooruit. Dus uiteindelijk zijn we toch maar gewoon gaan lopen. Over een paar dagen dan gaan we met z'n allen weer richting de luchthaven. Maar voordat we dat gaan doen, halen we nog een jerrycan. En die vullen we met Zamzam water. Zemzem is een, een waterbron. Die ontspringt onder de grote moskee in Mecca. En het water daarvan is erg populair. En zeker gewild bij de mensen die ons straks weer gaan ophalen bij Schiphol. Nou, ik ga kijken of ik mijn koffers ga vinden. En dan gaan we over een paar dagen de terugreis maar weer eens inzetten. Tot volgend jaar misschien. Zeker. Noordien mannen zijn laatste bijdrage vanuit Mecca. Goed Het is donderdagavond, crimeavond in BNN Today. Deze week met misdaadjournalist Wim van der Pol. Met hem hebben we het over het dossier Natalie Holloway. Die verdween op Aruba, een kort quizje over dit One Happy Island. Meester Hammerstein is er ook nog. Hammerstein, pardon. En die quiz is natuurlijk ook wel mee, jongens. Aruba is ook het eerste woord van het refrein... uit een top 10 hit uit 1988... uit de film Cocktail. Welk nummer? Wat? Een uit, nummer uit Cocktail? Waarvan het refrein begint met Aruba. Aruba. Aruba. Oh ja, natuurlijk, de beach, boy, beach Boys. Uh, Kokomo. Ah. Vreselijk boy. nummer. Tweede vraag. Wie is er niet geboren op Aruba? A. Sprinter Tjurendi Martina. B. Zanger en rapper Piet Philly. Of C. Bobby Farrell van Barney M. Ik weet het. Bobby Farrell. Nee. Tjurendi Martina niet. Die komt in Curaçao. So. Oh, ja. De rest wel. Oké. Okay. Maar toch goed gedaan voor no, de Beats Boys. Ja, Kudos dus voor jou, jongen. Straks dus praten over de Dono Week en Nathalie Holloway. Uh, met onder andere Oscar Hammerstein. Tot zo. En. En.